Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Frankrijk afgelopen week bijgestaan in Somalië... bij de mislukte reddingsoperatie van een Franse veiligheidsagent. Dat heeft president Obama geschreven in een brief aan het congres. Het Franse team wilde Denis Alex bevrijden. Hij werd in 2009 in Somalië gegijzeld door leden van Al-Shabaab... een organisatie die is gelieerd aan Al-Qaeda. Tijdens de bevrijdigingsactie werd Alex door zijn grijzondnemers gedood. Frankrijk zegt dat er ook... 17 strijders zijn omgekomen bij de operatie. Volgens Obama is een Amerikaans gevechtsvliegtuig het Somalische luchtruim binnengegaan om de Fransen te assisteren, maar is er niet geschoten. De regering in Pakistan heeft het provinciebestuur van Balochistan naar huis gestuurd... naar de bloedige bomaanslagen donderdag in Quetta. Daarbij kwamen zeker 92 mensen om het leven. Meteen na de aanslagen braken felle protesten uit van shiiten die het doelwit waren van de aanslagen. Ze wierpen met de doodskisten van de slachtoffers een blokkade op bij een belangrijke doorgangsroute in Quetta. Ze wilden de slachtoffers pas begraven als de overheid maatregelen zou nemen, zoals nu is gebeurd. De shiiten maken zich grote zorgen over hun veiligheid. Ze vormen een minderheid in Pakistan, waar voornamelijk Soenieten wonen. Nederland steunt de militaire acties van Frankrijk en Mali. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft het laten weten aan zijn Franse collega. Volgens Timmermans heeft Nederland veel ervaring met ontwikkelingssamenwerking in Mali opgebouwd. En wil minister Ploemen bekijken wat Nederland nog meer kan doen om duurzame vrede dichterbij te brengen. De Franse minister wil snel met zijn Europese collega's... de situatie in het Afrikaanse land bespreken. Het weer vannacht wisselen bewolkt met in het Waddengebied enkele sneeuwbuien. Het is tussen de min 4 en min 7. Overdag wisselen wolkenvelden en enkele zonnige perioden elkaar af. In de middag en avond naar het zuidwesten sneeuw. Dat blijft de hele dag dan net onder nul. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, KRO, Nacht van het Goede Leven, Adeline van Mier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 Nou, de groentenvrouw zit nog bij ome Henk in Spanje. Maar dokter Bongo Brain die is altijd present. Nou, bij hoge uitzondering heb ik vannacht weer live muziek. Helemaal uit het hoge noorden. Nou, Bed Hadders en zijn vrienden. Ik ga ze straks netjes aan die voorstellen. Maar nu heel gedoe, uh, want we moeten eerst even snel soundchecken. Dus gaat u nog maar eens luisteren naar uh, een mooi mijn verhaal. Een verhaal dat ik ze schon. Uh, dames en heren.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 En op een dag was Jacques gekomen. Jacques is een van onze beste Franse vrienden. En die woont in Verdun met zijn oude moedertje. En die uh, kwam aan met een uh, heerlijke mand vol met paddenstoelen. Witte paddenstoelen. Ze zagen eruit eigenlijk zoals, nou, gewoon als champignons. je, gewoon ordinaire dingen. En uh, nou, we hadden ze klaargemaakt. Heerlijk. Weet je wel, dus in zo'n, uh, gewoon in een pan met een klein beetje olie. En dan uh, snij je afborstelen. Nooit was er, nooit dat maken.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 Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, Des moi qui se lève.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 café is gedaan, het on ira au cinéma tous les dimanches je gaan toute ma vie sans faire de bruit. We le samedi, de bank. We mon petit lapin, bank. dans mon jardin, de bank. We Parce que je gâte tout tu l'évoques, sans faire une seule fausse note, je ne veux pas que tu Ik Je een une grande maison avec un ballon Pour avait petit lapin Raconteer de belles histoires, comme l'autre nuit. Ben, bonjour, tu me quitteras enfin, une dernière fois, juste après le repas. Allez, viens, viens, mon petit lapin, viens dans mon jardin, et chante-moi ta bé. Blaudie, parce que j'aime bien, comme tu les vends. bien tout petit lapin dans mon petit Klein konijn. Ja. Toch? Ja, meneer Braus. Ja, Petila. Uh, Petilap, uh, meestelijk verteld door Dirk en Vis 1999. Daarvoor hoorde je uh, uh, het verhaal. Klein Leed, met in de hoofdrol Adelien van Leer. En als je denkt, nou, ik, ik kan maar geen genoeg krijgen. Ik was, ik, ik, ik, hing, aan, ik hing aan haar lippen. Dan, uh, dan heb ik mooi nieuws. Want dan kun je gewoon vannacht uh, luisteren naar haar. Want dan heeft ze haar eigen programma, de Nacht van het Goede Leven. Dat begint om de twee uur. Dus dan ga je hier na dit programma even naar bed. Zit je de wekker om twee uur. En dan van twee tot zes Adelien van Leer. Ja, leuk hè? Ja, was ik vergeten dat hij dat ook nog aankondigde. Dat was Stefans Tassen. Uh, we zijn er. We zijn weer live. En de heren zijn bijna klaar. Ik zei, ik zei, uh, ik zei het voor straks fout, hoor. Ik zei uh, uh, Bert Hadders en Friends. Maar dat moet natuurlijk zijn Bert ha Hadders en de o enner De original nozems. Ja, toch? Want dat zijn, uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, Johan Viswad Vieswat. Leuke naam. Hé, Ja, leuk. <laughs> En Wino Bruinsma. Uh, alle drie zingen ze en alle drie spelen ze gitaar. en hey, uh, welkom. Dankjewel. Het is een endrij, hè? 189 kilometer? Uh, ja. ja. Groningenstad. Ja. ja. Maar we zijn het gewend, vind ik weg? zwaar. Uh, en vannacht uh. weer terug ook gewoon. Ja, yeah. Ja, want ik hou jullie nu wat langer, hè? Want we beginnen later, hè? Is, Dat uh, Is je, goed. Is geen probleem. Oké. Okay. Hebben jullie een beetje uh, een rustig weekendje gehad? Ik geloof niet, hè? Nee slag hè? slag, dat is altijd een, een, een aanslag, is dat. Nou, Bert, hoeveel bandjes heb je gezien? Uh, twee. Oh. <laughs> en dat was zeker op de middag? Nee, dat was, uh, dat was helemaal aan het eind, eigenlijk. Kraantje papi heb ik even gezien. Ja? En, uh, Maison Malheur. En wat is leuk? Dat, die vond ik allebei heel erg goed. En de rest ben ik zelf een beetje aan voorbij gezept En voor de rest hebben we een beetje op de gang gestaan en dan... dan vormt zich zo een clubje en dan gaat er weer iemand bier halen en dan is het heel gezellig. En dan, dan voordat je het weet is het zo'n heel weekend voorbij. Wino, ja, hoe laat ben je opgestaan vandaag? Um, we hebben een voorgesprek gehad, hè? <laughs> Je hebt dat getwitterd, Wiener. Ik, uh, nee. <laughs> ik uh, ben uh, tegen zessen opgestaan. Oké, okay, vanavond, hè? Naar ja, naar ja, Maar ja. je bent helemaal fris en ik op Ik lag tegen zevenen in. Ja, daarom. Ja. Nee, heel goed. En wat heb jij gezien voor leuke bands? Hey, uh, ik heb toch wel een aantal hele leuke gezien. Uh, Eén bandje wat jong is en heel goed is, is Mister en Mississippi. Ja? Uh, ik heb uh, het oude project Speeldoos gezien, maar dat is al bekend. Maar dat is met Roosbeef en met Leden van de Staat, vond ik erg goed. Ja, ja. Uh, hadden nog hadden ze nog nieuwe doen. nummers? Ja, dus ze deden één, een nummer van een nieuw te komen plaatsen. Gaan we weer een nieuwe maken? Oh, leuk. Ja. En, de rest... en dus ook weer teksten van, van geestelijk gestoord? Ja. Geestelijk. Ja. Oh, sorry. <lacht> geestelijk. Ge <lacht> uh, <lacht> <lacht> nou goed. Verstandelijk gehandicapten. Ja, ja. ja, ze deden één <lacht> nummer en dat was uh, ontroerend mooi. Oké, okay. ja, nee, dat vind ik. Dat, ligt ja. wel, dat hebben zij ook wel in zich, hè? Ja. Weet je niet? Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat heb ik dan weer gemist. Maar, ja, jij stond weer niet gauw te drinken te gewoon. Te hey, Johan, ja. jij nog iets moois gehoord? Nou, ik, ik had op zich geen kaartje voor uh, Eurosonic. Oh. Alleen in de periferie van, uh, van Eurosonic Noorderslag is ook altijd nog een hele hoop uh, gratis te zien. Dus ik heb nog wel het een en ander gezien. Ja, maar niks uh, meer. Ja, ja, ik heb uh, op de grote markt waar Kite Man. En, en onze helder had gewonnen in Noise. ja, New Cool Collective heb ik nog gezien. Dus dat was allemaal oh, gratis. Oh ja, oké. Okay. En, en er was ook nog een tent uh, op een ander terrein... dat was specifiek voor Groningse uh, acts en talenten. En waar stonden jullie dan? Uh, <laughs> ja, wij zijn... Uh, ja, zijn is wij, zijn wij nog... Voor uh, ja, <laughs> ja, precies. precies. Hebben jullie er al op opgestaan bij Noorderslag? Ja. Wino en ik hebben we wel eens bij Noorderslag gespeeld, ja. Maar dat was toen met uh, Luiehond of ja, zo. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, Hond. ja, een andere band waar ze in zaten, een Friese band. Want uh, uh, ik, het is een zogenaamde Groningse band, Bert Harders... maar geboren getogen in... Drenthe? Tweede extra Hormon. Er Harlinger. zit een Harlinger en een Groner. Even in de stad, gewoon Laat horen hoe het klinkt, jongens. Nou, gaan we zo Leven dat in het laatste uur en altijd waar ze zoiets bij de meet. vende ver en lang niet en naar een yogi moelde nergens om. Wie vrouw ook er altijd deze eerste beet. Maar yogi spedde er niet in. Smuggels was het dan weer meer En een aantal klaan. De mars die ellens de Jo, Jo, Goed dag, tien ook. De dag is oost voorbij. Jo, Jo, Oegree. Goed dag, tien ook. De zon schijnt ook verdie. De boel zei yogi, yogi man, maakt de wereld zoutje van. Lust het allemaal als ik met die brood. Zie vrouw zit nou in het dus. maar hij had nooit zien hand thuis. Klappen, uh, ze had niks te geven. Oh yogi, wat dus dan met je leven. Joh, De dag is ons verbi. Dus Goed, ik ga eventjes eh, snel uh, uh, vertellen wat de rest van de uh, nacht komt. Uh, ik heb uh, wat moeten schuiven en doen uh, met de vaste ingrediënten... van Jan E. Marsko, van Gemert en Aal Snijders, Die heb ik allemaal naar volgende week verschopen, want... Uh, nou, Dit in verband met het overlijden van Leon Povel afgelopen dinsdag. 101 lentes werd deze opmerkelijke hoorspelregisseur. En vorig jaar, vlak voor zijn honderdste jaardag... had ik een uh, aangenaam interview met hem. En dat wil ik nu graag nog eens laten horen. Want naar mijn weten is hij daarna, niet, uh, na, na vorig jaar... niet meer uh, langere tijd geïnterviewd voor de radio. En ook als hommage aan deze hoorspel Mastodont... Uh, hij regisseerde er zo'n duizend... Uh, wil ik graag een hoorspel van zijn hand laten horen. En dat is dan een stuk van Harold Pinter, 1970, uh, voor de KRO gemaakt. En natuurlijk wil ik ook laten horen deel 2 van het hoorspel Mijn Bedrijf... van Bert Kommerij, want anders weten we volgende week niet meer waar het over ging. Goed, uh, verder zag ik uh, weer een Vlaamse topfilm. Zo doen ze dat daar toch. Getiteld Offline. Kruipt behoorlijk onder je huid. Zeker met die prachtmuziek van Triggervinger erbij... En ik zag Django Unchained, de nieuwe Tarantino. Nou, dat is weer een echte Tarantino. Beetje lang. Maar ja, dat zijn tegenwoordig ah, bijna alle films. Wat is het toch met, mis met 90 minuten? Duurt allemaal 130, 140 minuten. Maar goed, uh, verder wel de vaste meuk van M F. Staring. Want, dienst dichtbundeld door, die wordt deze week gepresenteerd. Ja, tuurlijk, Rex van Beuningen, die kun je niet missen. En Harriet Sanders, die zit uh, in Colombia op dit moment... Oh ja, ook nog uh, snel even een tip voor volgend weekend. In Rialto in Amsterdam hebben stel meiden van het Montessori Lyceum een totaalpakketavond georganiseerd. rond de film Les Amours Imaginaires van de Canadese knul Xavier Dolan. Nou, vrijdag 18 januari, half acht begint het. Nou. Moet je komen in fifties look. Wordt leuk. Ze hebben allerlei uh, onderhoudend uh, zijdingetjes bedacht. Ik ga zeker. Ik weet alleen nog niet wat ik aan moet trekken. Nou, tot slot de website. www.adelinevanlieer.nl Kan je van alles terugluisteren. Podcasten, abonneren, lezen, plaatjes kijken. Bla bla bla. Goed, je kan ook mailen naar KRO.nl. Je kan me ook bevrienden op Facebook. Adeline van Leer, Want daar, daar uh, post ik dan uh, al, die, uh, de, al die podcasten ook. En je kan me ook. Uh, nou, nou, nou goed. Je kan ook gewoon uh, naar de radio luisteren. <laughs> Jongens, gaan we weer lekker spelen. Volgende nummer. Moet je er niet iets over zeggen? kan dat allemaal zo, zo vers. Zijn? Ik, uh, uh, uh, uh, misschien kun jij dan iets vragen en dat ik daar antwoord op geef. Het volgende nummer is De Poolse Bruid. Ja. ja. En, en, en ja, dat, uh, de, denk maar aan die film van ja, uh, Karim uh, en ja, dan. Daar ja. moeten de mensen dan even helemaal niet aan denken. Dit is de rauwe realiteit. Over boeren die vrouwen zoeken, maar niet knap genoeg zijn... om in dat, dat bewuste KRO-programma op te treden. Die zijn aangewezen op het internet. Die niet knap genoeg zijn? Vind je ze knap dan? Dat uh, zeg maar is een foto van allemaal. de hele man. met echte boeren. Is dat oh ja? Ah, ja. oh, jouw vader was boer. Was, uh, mijn moeder was een hele knappe vrouw. Maar ja. Mijn vader was geen knappe man. Nee. <laughs> nee. Maar uh, nee, ja, die, die, die halen dan uh, internet. via internet... kun je dan nog wel eens een, een bruid op de Koptikken, zeg maar. Maar dat valt dan vaak wat tegen als ze dan komen. Die foto's zijn, uh, vallen dan tegen. En die, voor die vrouwen valt het natuurlijk ook tegen. Die zitten dan bij zijn boer en soms leeft de moeder nog. En dan zitten ze daar aan tafel. En ze zijn Rooms-katholiek en ze komen in een gereformeerd gezin. Terug. Nou, drama's. Dus er kwam een realistisch, fel uh, realistisch lied. lied over de landbouwers. Uh, de Poolse bruids. Ze is nooit half zo schier als op de foto. Echt huilen, is op de dating site. Ze lust hem grof, maar dat duil je altijd polder. En kopen kinderen ook al night. Zien nu ze is groot. Maar dat woont niet pizza in ik. En tol eens, dat is nog lang na dood. Ze gunt me niks, nog eens ga ik necklaar. Om die verzoek, ze kan niet in de sloot. En ik was op zo'n, nou echt de luidne. En nou, ben ik enkel maar de Poolse bruid. Ze bracht meer gaad in honderd stukken. Al oh, wat ik kreeg met de polsen bruis. is ja, soms lood, nu een lijn getreuzel. Zijn eindelijk als Mol in de bedstee bij licht. Denkt al moren night. Dat en hoe ik nog zelf komen dat vervult me van de echte leuke plicht. Want ik was afzuigd door echt te leiden. En nou de week maar de Poolse bruid, ze bracht mijn haar in honderd doele stukken. Al wat ik kreeg was de Poolse bruid. Kom dergemond me op, Robben? Of ik wel meer roze krul zie, Maar ik weet nooit, houd daar ik het moet vertellen: dat ik, vertel, dat ik tussen zijn griffen weer zit. En ik was op zijn, mocht echt oh, en daar ben ik een komma de Poolse bruis. Ze bracht mee haar in honderd stukken. ik kreeg wat de Poolse Oh, wat ik kreeg was de Poolse Oh, Oma, ik kreeg was de Uh, Rolf, uh, zet ik hem hier even aan tafel? Ja, kom maar eventjes. We uh, moeten je eventjes. Uh, Vind ik toch wel leuk. Uh, en die andere twee mogen daar blijven zitten. En die kan ik dan eventueel ook vragen van die microfoon. Oké, ja, oké. Okay. Ga, jij gaat eventjes plassen, mag ook. Neem wat te drinken, jongens. Ja, uh, nou, kom zit, Kom jij dan even daar zitten? Neem een tukkie. Ik <lacht> nee, kom hier iets, iets dichterbij dan. Uh, bedhadders. Ja. Het is uh, eh, dankzij Rolf dat je, jullie hier zijn. Dat vind ik wel heel leuk. Ja. Want Rolf, Wat is Rolf van jullie? Rolf is onze technicus, Rolf Schreuder. Rolf is ook onze technicus. Ah, oké. Okay. <laughs> ja. ja, ja. Maar hij verdient blijkbaar niet genoeg bij ons, dus hij moet af en toe naar het westen om wat bij te snappen. Alright, right. Oké okay dan. Hé, hey, en... Uh, uh, nou, want goed, oké. Okay. Hey, geboren, getogen tweede ex-lower mond. Ja. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is een, uh, een streep. Het is een, een, een kanaal met een weerskant aan huizen. Het kanaal is inmiddels gedempt. Een, een venkeloon van vroeger. Dus Zo'n uh, Lindorp. Ja, 7 kilometer lang en uh, 100 meter breed, zeg maar. En er wonen 200 mensen of zo? Ja, 2000. Oh, 2000 dan ja. nog wel? Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Opgetogen getogen op de boerderij ja. Uh, uh, ja. Van, uh, die je open nog heeft laten bouwen? Ja. Oh ja, je bent goed op de hoogte. He? Ik heb ja, ja, mijn huis in, uh, in 1923 heeft mijn opa die boerderij laten bouwen. Voor 8000 gulden. Ja. Hé, <lacht> <lacht> hey, uh, wat heb je? Twee, drie broers en een zus? Ik heb een broer en een zus. Een ja. broer en een zus? Ja. Oh, okay. ja. En die zijn ook geen boer. Dus, uh, Helemaal geen boer? Nee, nee, de boerderij is al 30 jaar verkocht. En, uh, dus Ik, uh, ik woon er niet meer, niemand van mijn familie woont er nog. Dus ik heb daar eigenlijk niet zoveel banden mee mee. Maar voor de, de laatste plaats ben ja. ik teruggegaan. Ja, naar, de, naar het dorp ernaast. Twee ja. kilometer verderop. Ja, met uitzicht op mijn geboortedorp. Ja, ja. niet te geloven. Hé, hey, maar eventjes terug toch wel naar die jeugd. Want uh, uh, die muziek, hè, waar, waar jij, waar, waar jouw hele leven uh, doordezemd is met muziek. Hoe is dat gekomen? Uh, het, het, het, het trof mij als de bliksem. Er was natuurlijk nog niet zoveel popmuziek. Maar als er dan iets op de radio was, of, op, of heel soms op de televisie... dan, dan uh, dat, dat raakte het me gewoon als heel klein kind al. Ja. En ik dacht, dat is een wereld, daar moet ik bij horen. Maar ik had geen flauw idee hoe, hoe je dat voor elkaar zou kunnen krijgen. Want niemand speelde in een band... Nee, nee. Nee. Dus is heel lang maar, een, maar wat was dan het eerste wat je hoorde? Kan je dat nog herinneren? Of tenminste uh, wat echt indruk op je maakte? Wat je bij is gebleven? Het eerste wat ik hoorde en wat indruk maakte was oranje met een rietje, denk ik. En, en, en het jonge jonge, jonge jonge wat een, wat een sprongen. Jongen jongen jongen uh, wat een sprongen. Van de Nee, wat er, ja, ja. Wat er uh, heel hard inhakte was de, de, de Beatles en de Stones. En we hadden een oppas die nam dan tien singeltjes mee. Van de Beatles. Maar jullie hadden wel een up thuis. Die waren een up Ja, er werd ook wel een muziek. Uh, de, de, ze vonden het ook wel belangrijk dat we naar muziek luisteren. Ja, Oké. Okay. Er werd wel gestimuleerd. Dus, maar, dus de Beatles en de. Ja, de Stones en, en, de... en, uh, en Woolly Booley. Dat, dat maakte een diepe indruk. En eigenlijk is dat nog een soort basis. Daar zit van alles in wat ik, wat ik nog steeds uit put. Zo, ja, ja. Die, die stijlen, die zij ook. Uh, nou ja, als ze invloed hadden. Nee, want als ik, ik... heb dus die laatste plaat van jullie, de coöperatie... De, waar jullie samen spelen, waar het muzikaal helemaal super is... want het is met uh, Cochon Bleu, de hè? Cochon dus Bleu een ja. Cajun folk-americana groep. Ja. Uh, het gaat alle kanten op. Het is, het ja. is uh, poppy, het is uh, folky, het is... Ja, nou, ik, ik, ik, uh, dat heeft ook weer met de Beatles in de stands te maken. Want die maakten van die mooie, compacte LP's van 35 minuten... maar daar stond van alles op... Als je ja. de sticky Sticky vingers van de stones eruit, er staan brown maar er staan ook hele, hele mooie ballads op en zo. Ja. Dus dat, dat, ik wil gewoon een goed luisterbare plaat maken. Want, ja. uh... nou je hebt hele mooie recensies gekregen, alleen overal dezelfde kritiek. Te kort. Ja. Maar ja, <lacht> ja, ja, ja. ik erg aan mijn dood. Als je deze 70 minuten van een onbekende bent, dan leer nooit nooit zo'n plaat kennen, weet je wel? Okay, ik draai hem liever twee keer achter elkaar. Ja. Ik dacht oh ja, dat is een leuk nummer. Die ga ik nog een keer draaien. Ja, ben ik met je eens. Dat, uh... En hij kost ook maar een tientje, dus oh. we hebben het over. ja <laughs> Goed. Hey, dus, nou ja, je, je zei al: uh, in, in het dorp was ze verder. Uh, trouwens, gaan we je ouders dan niet. Uh, uh, uh, uh, of gave, uh, mocht je niet op muziekles een instrument uh, jawel, bespelen? Ja, nee, ik heb het heel gestimuleerd om een muziekinstrument te bespelen. En we hadden een piano thuis, maar dat, dat vond ik verschrikkelijk. Ik zag dat bij mijn broer en mijn zus: van, wat een drama dat was, om die, die vreselijke klassieke muziek, waar ik helemaal niet in geïnteresseerd was. Als iemand had laten zien dat je ook ja. letter B of zo kon spelen, ja. dan was het heel anders. Ja. Dus ik heb heel lang uh, niks gespeeld, tot, tot 15 en zo. Toen ben ik gaan drummen. Dus zaten ze nog steeds van: als je nou een instrument wil, zeg het dan. Dus zei ik drumstijl. En toen, Moesten ze wel. Dat nou, ja, ja, ja. was niet hun uh, favoriete keuze natuurlijk. Nee, nee, nee. En waar, waar speelde je dan? Waar oefende je? In, een, in, een in, een, in een Ach, ja. de schuren de aardappelschuren. Ja, <laughs> aardappelschuren. Zou er geen aardappels waren dan. Uh, ja. dan uh, maar ik moet nog even wel iets over de dubbelse. Er was een café waar elke week live muziek was. Oh. En daar uh, speelden uh, de, de Living Blues en Herman Brood en, uh, en, en zelfs de police heb ik daar zien optreden. Nee, echt waar. Yeah. Hoe heette dat café? De Kinstop. Dat is een, uh, een stuk hout wat al heel lang. Uh, in de grond zit, wat een beetje versteend is. Wat met het zeg het nog eens. Kienstobbe. Dat is een, uh, een versteende boom, zeg maar. En die kwam met de kwam en die naar boven. Dus je had over oh. van hier... Okay. En die legde mensen in de jaren zeventig in de tuin... als, als een soort kunstwerk, zeg maar. Oh, oké. Okay. Een soort beetjes, maar, maar niet ja. uit. Ja. <laughs> <laughs> nee, goed. Hetzelfde functie, eh hey, uh... En dus daar ging je wel kijken? Dus... Daar ging ik kijken, maar dat was cultuur, dus ze vond mijn moeder goed. Ik zat gewoon op mijn veertien in de kroeg te zuipen, Dan kwam het eigenlijk op neer. Maar er was muziek en dat was cultuur en dat was verder niet zoveel, dus mijn moeder vond dat dan wel goed. Maar die wist natuurlijk niet wat we daar allemaal deden. Hé, hey, maar jij wilde, je wist, ik wil iets met muziek, maar je ja. had helemaal niet zoiets van, ik ga ook ga ik een vak leren of zo? Nee. GELACH <laughs> Nee, dat heb ik nog nou ja, wat last gehad. Wat had. een lachelijk idee. <laughs> ja, goed. Maar toen je 19 was, ging natuurlijk wel de deur uit. Ging ik ja. natuurlijk naar de grote stad, neem ik ja, aan. Ja, ging ik naar Groningen. Ja. ja, en daar kwamen al die leuke bandjes vandaan. Dus ik ja. dacht, daar moet ik naartoe. toe. En toen heb ik drie maanden op de bibliotheek en documentatieacademie gezeten. En dat was echt niet... was niet de, echt jouw dingetje? Nee, nee, ik hield van lezen, maar dat was niet genoeg. Nee. nee. Goed. <laughs> hey, en toen, 13 eh, ambacht, 12 ongelukken? Ja, de ja, laatste keer geteld. kwamen kwam op 14, geloof okay. ik. Ja. <laughs> Goed, hey, en uh, nou, dan, dan maak ik een hele grote sprong in de tijd naar uh, 2008. Toen je met uh, theatergroep Peert... Ja. Die, uh, die vroeg of jij uh, muziek en liedjes wilde maken bij een voorstelling. Ja, ja dat, was een, een, een, een, dat was een heel apart. Want ik had net voor mezelf besloten... ik had twee jaar bijna geen muziek gemaakt... dus ik was een beetje flauw van, het lukte steeds niet goed. En, uh, toen dacht ik, ik ga gewoon in het Gronings. En, uh, dat kan ik, uh, Want daarvoor... schrijf ik in de Engels meestal. Ja. En ja Ja. En ik had een paar nummers in het Gronings gedaan en die waren goed gelukt. Dan vond ik zelf dat er hele goede teksten waren. Dus ik dacht, dat is, daar ga ik dan eens in verder. En uh, dan hoef ik me ook niet meer druk te maken... dat ik niet op de Noordenslag sta. En zo. Dat is gewoon een ander circuit. En, uh, ik, ik, ik zit mijn tijd wel uit of zo. En, de, en toen dezelfde week kreeg ik een aanbod... Om, om nummers te schrijven voor dat toneelstuk in het Gronings. Toen mocht ik twee muzikanten meenemen. en Zij waren net toevallig opgehouden met uh, de Luie Hond. Ja, de Luie Hond, jongens. Dat was uh, van 1997 van tot 2007. Tot 2007, 2007 ja. Jaar of tien bestaan. Ja. Friese band. Uh, maar jullie zongen niet in het Fries. Gewoon in, in het... Uh... Nee, de NL. Nederlands. Gewoon oh, Nederlands. Ja. En uh, het elke keer za zag het eruit alsof jullie het doorbreken. En dat gebeurde maar niet. Mooie recensies. Ja, we waren voornamelijk een hele goede live band. En uh, ja, we net niet mainstream genoeg voor 3WM, denk ik of zo. We, we reden wel elke uh, jaar zes keer naar Giel midden in de nacht of s ochtends vroeg of zo. Maar op. Echt op de playlist, daar uh, was het dan ook weer net niet. Uh. Maar uh, ja, we hebben uh, ja, veel uh, leuke dingen meegemaakt. Ja, ik kan dat liedje wel herinneren met. Uh... Je poes in de play? Ja, kan, ja met, het was samen met de jeugd van tegenwoordig. Hè. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar jij kan met je poes in de play worden. Je kan playboy. altijd nog met je poes, je poes in, in de play worden. Ja. Dus als je carrière, zeg maar, uh, niet slop raakt. Ja, ja, ja. En jullie? Ja, hoe is dat met jullie dan? Ja. <laughs> uh, wij. Uh, wij zijn nu hier. Ja, en precies, ja, dat... nee, dat... ja. Oké, okay, goed. Dus jullie gingen samen die muziek uh, doen. Dus vanaf 2008 zijn jullie samen gegaan. Ja, maar dat ging gelijk heel leuk. Want, want, want uh, uh, het was een, een volwassen theaterproductie. We werden gewoon betaald. Dus we hadden elke dag gingen we theater maken. En dus we hadden ja. ineens tijd om, om die nummers in te studeren. En we speelden elke dag samen. Dus we leren elkaar wat kennen. Want ik kende ze eigenlijk niet zo goed. En... Uh, en na twee maanden was dat gewoon een hele hechte club. Dus we uh, ja. drummen erbij en uh, op ja. weg waren we, zeg maar. Precies. Ja. En toen hebben jullie in 2010 de eerste plaat gemaakt. Ja, over de badden. En de badden, dat is natuurlijk dat water bij... Uh... Nee, dat is een brug. Een brug. Over, over het water. Ja. En, want want zo je moet je voorstellen, zo'n dorp is 7 kilometer. En bij elke boerderij heb je dus een, een brug om aan de overkant te komen. Ja. En de boerderijen liggen aan de ene kant en de huis aan de andere kant. Ja. En dat heet een badden. Ja. En over de badden is als je oud genoeg bent om zelfstandig... Uh, de, de, dan mag je over de badden, zeg maar. Nou, en dat mocht je eindelijk. Ik in ging, uh, nee, ja, ja, <laughs> ja, nee, Ik was heel vroeg over de badden. Ja. Al voordat ik toestemming had gekregen, zeg maar. Oh ja? Jij was je stoutjongetje? Nee, ik was geen stoutjongetje, maar ik wou graag over die badden. Ik wou zien wat er verderop ja, was, ja. zeg maar. Ja. Oké. Okay. Maar wat dat betreft ben je wel heel erg... Nou ja, je bent gaan zingen in het Gronings. Trouwens, nee. dat is natuurlijk ook wel raar, want... Uh, tweede ex mond, dat is Drenthe. Ja, maar dat ligt op de grens. Het eind van het dorp is, uh, de provincie, begint de provincie Groningen. Echt waar? Ja, en die hele veenkolonies zijn ontgonnen vanuit de stad Groningen. De stad Groningen heeft op slinkse wijze alle uh, uh, veengrond van de provincie Drenthe overgekocht. Opgesteld. Ja, <lacht> en, en uh, vanuit daar uh, uh, geëxploiteerd, zeg maar. Dus uh, de mensen kwamen van die kant. En als je dan de op gaat, dan kom je in het echte oude Drenthe. En dat, is, dat zijn andere mensen, andere taal. Die doopjes zien er anders uit. Want jij spreekt veenkoloniaals. Ja, yeah, veenkoloniaal koloniaal -Drenthe. Maar dat is precies hetzelfde als Gronings eigenlijk. Ja, echt. Ja. Ik, ik, ik kijk eventjes naar, uh, uh, naar Johan. Johan, ja, ja. ja. Want jij, jij spreekt eigenlijk uh, helemaal geen Gronings. Ja, ik spreek... Uh... Algemeen beschaafd Nederlands. Maar of... kan, je, kan je ook wel Gronings? Ja, als, voor jou wel, ja. Maar je doet het nooit? Ja, nee, goed, ik zing het. Ja, je zingt het. En ik wel eens een beetje wat. En, en hoor je dan aan zijn uh, Gronings dat het toch net even anders is dan uh, uh, Stads Gronings? Ja, dat kan je zeker horen. Stads ja, ja? Gronings is heel anders. De, echt waar? Ja, dat is heel anders. Dat is net een Stadsvries. Dat is omdat er in een stad mensen uit allerlei uh, winstrijken wonen. Dat, dat, meestal is het, het lijkt meer op Nederlands, zeg maar. Maar het wordt bijna niet meer gesproken. Er wonen zoveel studenten in Groningen. dat, dat Iedereen spreekt Nederlands of Engels. Dat is uh, ja. meer de voertaal dan Gronings, eigenlijk. Het eerste liedje wat mijn vader mij leerde was wel... Peert van Omerloeks is dood, Lux is dood, is Peert van is dood. Is dood, Peert, is dood ja. Het, het is de eerste Groninger hit, ja. <laughs> denk ik. We ja. wisten helemaal niet dat het, dat het nationaal was gegaan. Ja, ja, nou ja mijn vader komt uit Heerlen. En, uh, we woonden in Den Haag, maar hij zong ja, Peert van Omerloeks. Kijk. En alle eentjes zwemmen in het water. Maar goed. Maar uh, uh, je schrijft ook... Uh, hey, uh, trouwens uh, moet ik even zeggen... nou loopt alles door elkaar. Maar uh, de tweede plaat die je gemaakt hebt... Uh, uh, waarvoor je je teruggetrokken uh, hebt... op mm. de eerste Ex-Lower Mond. Twee kilometer van je eigen geboorteplaats. Uh, daar is deze plaat uh, gekomen. Uh, en er zit op, ik vind een heel mooi vormgegeven. Mooie schilderij, waterverf... Uh, He, van uh, jouw overgrootvader? Ja, over, overgrootvader. Ja. bed overgrootvader. Waarom zat hij erop? Uh, ik had het schilderij, alleen ik, ik had altijd het, altijd het idee om er iets mee te doen voor een hoes. En uh, dat paste goed bij deze sfeer. Ik kwam een soort jaren twintig uh, vroeg industriële sfeer. Hebben. En ik dacht, als ik daar ga zitten, dat het heel veel over vroeger zou gaan. En dat was niet helemaal zo. Maar ook de lettertypes zijn een beetje jaren 20 ah. en zo. Uh, ik vond hem daarbij En Hij komt daar vandaan. En, uh... Uit Bonner, Bonners... Bonnerveen. Ja. Bonnerveen. En, fantastisch. Een oorring. Ja, twee. Ja. Oh, die andere kan niet zien. Oh ja, ja, twee oorringen. Ja. Dat, dat is. Vandaar dat ik dat. Oh, jij ja, hebt het ook, ja? Ja, ja dat vond ik leuk. Ouderwets eigenlijk weer. Ja. Maar dat is weer nieuw. Ook oh, vind het wel weer. Ja. Ik, ik. Um... Ik begrijp het niet zo goed waarom. In, uh, in Zeeland heb ik een beetje nagekeken. In Zeeland heb je wel boeren met oorringen. Maar in Groningen en heb ik er eigenlijk nooit van gehoord. Zeelui hadden het wel. Zeelui, ja. Maar hij ben... was boer, dus ik, ik begrijp het niet zo goed. Maar het nee. was wel een appartement. man. Hij, uh, hij was vrij gezellig. Hij was veertig. En zijn broer uh, die, die heeft zich verhangen. En uh, toen moest hij met... De vrouw van zijn broer trouwen. Want dat was de sociale gewoonte van... je had geen en pensioen of zo. We spreken oh, okay. over 1880. Ja, ja. Dus uh, toen kreeg hij ineens een vrouw met vijf kinderen erbij. En, uh, en uh, moest hij dat gezin over. Dus hij is niet eens mijn echte over, overgrootvader. Maar de, de broer daarvan, zeg maar. Oh, Oké, okay. wat grappig. Ja. Nou ja, grappig. Nou, dat is niet grappig. Nee, is niet grappig maar, maar het is wel nee. bijzonder als je dat ja. nog... Je kunt achterhalen na zo'n ja, tijd. Hij is van ja. 1840. Dus Dat is echt, ja. echt heel erg lang geleden. Maar. Uh, een, een binnenhoesje, moois mooi uh, Gronings strookkarton. Ja, <coughs> wordt niet meer gemaakt, maar uh, <grijg> suggereren. Ja, hartstikke <de> leuk. <coughs> en een prachtig vormgeven boekje. En nou komen we bij het punten. Uh, uh, hoe, hoe weet jij hoe je Gronings moet opschrijven? Uh, er zijn uh, woordenboeken. Echt waar? Ja, er zijn woordenboeken voor. En, nou, omdat so jij natuurlijk weer een eigen dialect hebt, hè? Uh, ja, maar uh, er zijn een aantal mannen die dan heel goed weten hoe het moet. En die bel ik dan soms wel eens als dus ja, ik het niet waar? zo goed... Ja, ja, ja. Maar ik hou me vooral aan de spelling van Katerlaan. En die is eigenlijk alweer verouderd. Want Katerlaan heeft een enorm dik... Ik wijs nu even. Ik denk ja? wel vier centimeter dik woordenboek geschreven over, in het Gronings. Maar al in de jaren vijftig. Maar dat is voor mij een hele rijke bron van, voor rare uitdrukkingen en zo, die al, al verdwenen zijn. En uh, die spelt het iets anders als, als dat het nu officieel moet. Maar... Uh, daar haakt ik dat vandaan. En ja goh, wie zal me corrigeren? Niemand weet het moet. Dus uh, nee. <laughs> als ik het niet goed doe... Uh... Ja. Hey, en het slaat hartstikke aan. Je, je bent echt beroemd in, in het noordoosten van Nederland. Hey, het gaat he, Rolf? goed. Ja, he? Rolf, ja. Zeg ja. Maar. ja Rolf, echt nou, we zijn wel op de radio en we spelen regelmatig. En, uh, en dat gaat best goed. Ja, ja je, je, je, hebt, je, je, hebt, je bent aangekomen waar je moest zijn. Ja. Je bent op je plekje, plekje. muzikale echt, ja, ja. Het afgelopen jaar dacht ik echt van... Hé, daar heb ik dan 30 jaar over gedaan... maar nu, nu klopt het of zo. Ja. Maar, uh, goed, het zit wel in een heel klein taalgebied... maar daar kun je best nog wel heel veel werken blijkbaar dus. Maar, ja. maar. Het, het volgende nummer wat jullie gaan spelen... dat is uh, uh, uh, Slijtage aan, aan het verstand, Slitozie. Slitozie aan het benul. Aan het benul. Ja. Dat is uh, Dementie. En uh, Dat vond ik zo'n mooie uitdrukking... want dat klinkt niet zo hard... Ja. En het is wat het is. Slitozio aan het Benul. Het staat ja. zelfs in het Nederlands uh, woordenboek, zag ik later. Oh, echt ik dacht waar? dat het een grannische uitdrukking was. Mijn oh. opa zei het altijd en mijn moeder kreeg er last van. Die zei ook, ik heb last van Slitozio aan het Benul. Jouw moeder woont in, in Appingerdam? In, in ja, in... maar die is overleden deze zomer. En, oh. uh, dat, uh, dus daar heeft het mee te maken. Maar later bedacht ik... het is een heel raar verhaal. Ik was in Duitsland en ik zat op een terrasje. Ik was met de motor op vakantie. En toen kwam een oude man naast me zitten en het was een oude natie. En die begon een verhaal en dat hij bij de Hitlerjugend was geweest is een heel aardig man. Ja. <laughs> maar die zijn vrouw was, was uh, dement. En die vertelde dat hij af en toe thuis kwam en dat die vrouw hem dan niet herkende. En dan heel kwaad op het moment en het huis uit en zo. En dat, dat, dat derde couplet gaat daar eigenlijk over. En ik was dat verhaal een beetje vergeten. Maar uh, zo komen liedjes soms uh, uit tien ja. verschillende hoeken. En daar ja, maak je dan uh, drie coupletten van. Dat, uh, ja. Nou, gaat zingen. Ja. Ik vind het heel mooi. Ja, ik moet even nog melden dat je er ook een mooie clip bij gemaakt hebt. Ja. Met Frits Lambrecht uh, als uh, verdwaalde man die door de stad uh, loopt. En dan ook een uh, mooie dame tegenkomt die weer op, op een andere manier na zit te denken op een bankje. Is dat je geliefde? Dat is mijn geliefde. Ja. Dat is <laughs> de actrice Lotte <laughs> Dunselman, hè? Of zeg ik het goed? Ja. ja. Slitorsian benul, bedhadders en twee originele nozems. In het verleden, die naat het kind nog Joden met, wat ben je al eens overslepen? Ja. Ik kom ik kiss me night, en al die troost af dat ik heit van de koor, Die is hier last ook vast Hij had je lucht en Maar is al joden dood ik kom hier voor, al is me en altijd vroost of dat ik heit. Of in mijn koor al ieder teken. Het nooit meer zijn. ga even er komen. in die stijl, nog kach, ik kan soms Ik denk ik nou het was in hout zal Wezen. Ik denk dat nou het was en hout zal wezen. Ik denk dat nou het was, en hout zal wezen. Denk hoe het was. Mm. Mooi. Ja, echt mooi. Hé hey jongens, uh, uh, jullie moeten uh, blijven uh, na, na drieën, uh, nou, dat heb ik al gezegd. Uh, ik heb nog een opdracht voor jullie. Want er uh, is werk aan de winkel. Ik wil heel graag een, uh, dat jullie even een jingle maken. Dat vraag ik aan iedereen die hier komt optreden. Dus van. Uh, Dit is de Nacht van het Goede Leven met Adelien. Dus, nou, ga maar vast. Weet je wat? Jullie, we zullen even een plaatje draaien wat jij jij hebt uitgekozen, dus eigen keuze. Neil Young, waarom? Uh, ja, dat is. Uh, je dat kan was... ook niet zingen, bedoel je? <laughs> je is ook altijd dronken als je zingt. Nee, dat is een dronken plaat van Neil Young. Ja? En dat, ik, het mooie aan Neil Young, ik had ook iets van Bob Dylan in de band uitgezocht. Uh, die mannen interesseert het soms helemaal niks wat een ander ervan vindt hebben een hele succesvolle mooie liedjesplaat gemaakt en de volgende plaat wordt gewoon een hele dronken and roll plaat omdat ze daar zin in hebben en vervolgens stort die hele carrière weer maar daarna maken ze wel weer een plaat dat het weer helemaal goed komt Ik dacht, als je op dat niveau zo'n lef hebt ja. dan ben je toch wel heel erg goed en, ja. uh, dus vandaar dit nou oké, okay, nou goed, uh, Nieuw Jong uh, Mellow Mama en dan kunnen jullie even ja. oefenen dus moet jij het hier uitzetten? <laughs>